Maar hij beloofde wel dat hij bij de uitwerking van alle voorstellen... ook zal luisteren naar andere partijen en naar maatschappelijke organisaties. Wonencorporaties Woonbron en Woonstad uit Rotterdam... nemen een aantal belangrijke bouwprojecten van Vestia in die stad over. Dat melden bronnen aan de NOS. De projecten zijn onderdeel van het nationaal programma Rotterdam-Zuid. Dat programma moet de sociale problemen in het zuidelijk deel van de stad oplossen. Door de financiële chaos bij Vestia en de crisis... kwam het nationaal programma niet van de grond... Vanmiddag tekenen minister Spies en weshouder Karakus van Rotterdam een convenant rijk en de gemeente steken ook extra geld in Rotterdam Zuid, maar hoeveel dat is is niet bekend. Aan de noordkust van de VS wordt het openbare leven vandaag langzaam hervat na de verwoestingen die de storm Sandy heeft aangericht. Winkels, overheidsgebouwen en de beurs in New York gaan weer open en het vliegverkeer van en naar New Yorkse luchthavens is goeddeels opgestart. De schade is groot. Verzekeraars denken dat het opruimen van puin en het herstel van de schade zeker 20 miljard dollar gaan kosten. Volgens Amerikaanse media heeft de storm aan ongeveer 50 mensen het leven gekost. Visverwerkingsbedrijf Foppen heeft 250 claims binnengekregen van mensen die ziek zijn geworden na het eten van besmette zalm. Ze komen in aanmerking voor een schadevergoeding. In totaal hebben 900 mensen een formulier opgevraagd waarmee een vergoeding kan worden aangevraagd. Dat betekent dat er hoogwaarschijnlijk nog meer claims binnen zullen komen.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 Tune, ander geluid. Het zal niet makkelijk gaan, want uh, ik moet het helemaal alleen doen. Erg, hè? Ja. Niet een beetje medelijden met me? Ja. Ze dus laten me gewoon in de steek in de studio. Ik zit, uh, zit er gewoon nog wel een broodje te vreten, maar voor de rest... Uh, <hums> maar goed, dit is wel de jaar. Ik ga u een klein beetje oplichten vandaag, dames en heren. Moet... Maar het is allemaal muziek uit het lekkere vinyl tijdperk, maar ik ga wel af en toe even iets van cd draaien, dat kan niet anders. Want ik heb gewoon maar één grammofoon ter beschikking, helaas. Het komt omdat die plaatjes allemaal grote gaten hebben, en ik heb maar één doppie. Ik heb wel twee grammofoons maar ik heb maar één doppie. Ja, vroeger zullen we een doppie doen, maar oké. Okay. <hums> maar goed, het gaat wel lukken hoor. Maar als ik af en toe even een beetje wegval, dan weet u maar vast. Een heleboel te doen vandaag. Zal ik straks moe zijn als ik naar huis ga? Vinyljaren. Dat gaan we doen. Lekker muziek draaien, oude muziek van vinyl. Grotendeels van vinyl. Dat wel. En laten we hier maar eens mee beginnen. Frits Pits. Die zat er ook luidkeels mee te blaren. Hij was helemaal weg van die plaat. En um, terecht. Ik vind het nog steeds een van de beste nummers van de police. Dominate every little thing she does is magic. yup. yep. En bedankt van de chats. Stan the gunman.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 En de jets en gaan um, door met living blues. En dat heet LB Booty. <laughs> single van de uh, Living Blues ze hadden daarvoor al een grote hit of daarna, dat weet ik niet meer precies, maar dat maakt het niet uit ze hadden daarna in ieder geval ook nog een grote hit <coughs> met het uh, Willie Dixon nummer Wang Dang Doodle, maar dit was uh, gewoon een eigen ding en dat nummer dat heet uh, de, uh, L.B. Boogie Het is Donna Summer Dat heet Bad Girls Dan komt er net heen binnen Donner Summer, even, je, waande, je waande je even in de disco natuurlijk, want in de jaren 75, 76 was het natuurlijk uh, een van de grote danshits uit die periode. Uh, Donner Summer, onlangs overleden en ja, jammer, want het was toch wel een dame met... Uh, hè? Ja, laten me ik eerlijk zijn, zo is het. Goed, uh, de jaren, daar luisteren we nog steeds naar, we draaien singles vandaag, want... Uh, in je eentje, de twee grammofoons bedienen en dan cue-en alles wat erbij staat. Dat gaat helaas niet lukken. Dat, uh, dat gaat zo niet. Ja, en uh, degene die het normaal doet, die is heel erg belangrijke dingen te doen, dus die is het even niet. Dus doe ik vandaag lekker singeltjes. En uh, dit is ook allemaal best wel leuk, hoor. Er zitten hele leuke dingen bij. Zoals dit. Uit de 60s. Toen de tijd de Nederlandse superband met Jan Akkerman en Cas Lux. En dat heet natuurlijk Brainbox. En het nummer dat heet Dark Rose. Dark Rose. The doors never close. Dark Rose. Dark Rose. Dark Rose The piece of shows. She comes and goes. A road. Got, a road. got a room, got a roam, got a room in search for a brand new home. Not a road, not a road, I'm carrying a heavy mixed up load. Het geluid van Brainbox. Met Jan Akkerman, Cas Lux, Joost Schuursma, Pierre van der Linden. Ze hebben nog geprobeerd om Brainblocks nieuw leven in te blazen met, met Cas Lux natuurlijk. En Pierre er weer bij, nieuwe, nieuwe gitarist. Rudy de Kelju was er weer bij, uh, Kees van der Lazen op bas. Maar uh, het is gestopt, heb ik vernomen, uit betrouwbare bron. Want uh, Cas Lux is dermate doof op dit moment dat hij gewoon echt niet meer hoort wat hij aan het zingen is. En uh, dat is, ja, er zijn meer van die muzikanten die een aardige gehoorbeschadiging hebben opgelopen van al de herrie waar ze altijd ingezeten hebben, natuurlijk. Dus het is jammer, maar het, uh, het is gestopt. En ik heb ze later nog gezien in het patronaat. Het was nog steeds een fantastische band om, uh, om live bezig te zien. Um, Brainbox dus met Dark Rose. En het is heel iets anders. Het is Rita Coolidge. I Needed You. Outside the rain Jamming! Daar nog steeds naar de vinyljaren. En we hebben singles dag vandaag. Zo af en toe doen we dat. En dan hebben we gewoon geen LP's mee. Maar dan doen we doen gewoon singeltjes. En het is ook wel eens lekker hoor. Al die oude, lekkere oude plaatjes en zo. En er is er ook een. Heerlijke oude deze, moet je horen. Die ken je vast wel. Kim Wild. Hoop ik. Als je het doet. Hallo. Kim. Kim, kom nou. Doe nou toch, meisje. Hé, doet ze het niet? Wat een raar mens. Nou, daar is het dan is ze dan eindelijk, hoor. Kim! Down oh. below the cars in the city go rushing by. I zit hier alleen en I wonder waarom. Ja, dat was van Kim Wild. Ja, ze was nog even met de vader, Marty, in overleg uh, of ze het eigenlijk wel mocht doen. Maar ik zei gewoon van... Goh, uh, Kim! Gewoon zingen. ZINGEN Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Too many. 50 seconden op één kant van een singeltje Mr. Pen Langste single ever Nou ja, toen in die tijd dan. Hey Jude Legen lang nummer 1, Best verkochte single van de Beatles ooit De Olympische Spelen nog herinnerd bij de openingsceremonie. Paul McCartney die het hele stadion brulde mee. Zelfs op een uh, station vlak bij dat, uh, dat stadion er staat ergens een filmpje van, uh, van op YouTube. Riep het publiek staat nog steeds te zingen. Als je dan dat filmpje draait en je kijkt goed op dat filmpje, dan zie je op een gegeven moment dat Paul McCartney ergens bovenlangs langs loopt en het allemaal ziet gebeuren. Hey Jude, 1968 was het. Ik wil leuk toch weer te vermelden, al het, de, vermelden dat alle singeltjes die ik draai vandaag, ik zei dat ik doe af en toe ook vandaag, eh, dat is niet mijn grote, maar af en toe iets van CD. Omdat ik helaas maar één dopje heb. Ja, Dat is niet anders. Dus af en toe draaien we echt wel wat van CD vandaag. Dat kan niet anders, doen we normaal nooit. Maar laten we vandaag eens de uitzondering zijn die we regelgevend Dit kwam in ieder geval wel van vinyl, de originele single van de Beatles en Hey Jules. Zes minuten 58. Ha, Prachtig weer buiten en we draaien gewoon lekker singeltjes vandaag, jongens. Allemaal hitjes, hits uit het verleden die we hiermee terugvoeren uit naar de toptijd van de, de muziek, vind ik nog steeds. Hoewel, laatste... Ah, dit jaar zijn er toch ook weer een aantal hoopgevende zaken. Maar goed, eh, 1968 dus... The Beatles. Yes. Dit zijn uh, dit is Super Sister, ook een hit van hun uit de ja, uit de, uit de 70s ja. Radio heet het. Super Sister.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 The complete and desperate feeling that overwhelmed her made her realize that she wasn't like the cool girl she'd seen in the magazines. That was a relief. <laughs> <laughs> the long-hidden feeling inside burst out and messing up her clothes, <laughs> <laughs> and filling her pants with the substance of a custard supplier. <laughs> He made a lovely mug of the whole commercial thing. No, no, no, no. Super, super Sister uh, was dat in de tijd uh, toch wel een. Ook weer zo'n zo echt zo'n. Zo progrock rock band met experimentele muziek. En altijd lekker, klinkt gewoon. Uh, klinkt gewoon uitstekend. Um, nog een Nederlandse band uit Delft vandaan. De T-set met Peter Tetro, Hans van Eyck. En het heet Don't You Leave. Snel eigenlijk We gaan nu even meenemen naar het nieuws en het weer, jongens, van drie uur. En daarna gaan we nog een uurtje door met vinyl jaren. Lekkere singeltjes draaien. Dus ik zie u zo weer aan de andere kant van drieën. Tot zo.